Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een meldplicht voor mensen die besmet zijn met het apenpokkenvirus. Dat betekent dat als huisartsen patiënten met apenpokken zien, ze dat moeten melden bij het RIVM. Zo kunnen snel nieuwe besmettingen worden opgespoord en geïsoleerd. In Nederland zijn er inmiddels een paar mensen besmet met het virus. Je wordt er niet heel erg ziek van, de verschijnselen lijken op die van de waterpokken. Amerika en Zuid-Korea willen Noord-Korea helpen om corona te bestrijden. De Amerikaanse president Biden is bereid om vaccinaties te sturen. We've offered vaccines and we're prepared to do that immediately. We've no ja, Noord-Korea heeft nog niet gereageerd, zegt hij. Deze maand maakte Noord-Korea voor het eerst bekend dat ook daar mensen besmet zijn geraakt. En over een half uurtje gaat het van start, de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Eindhoven. De teams spelen de halve finale van de playoffs om promotie. ADO Den Haag won afgelopen dinsdag 2-1 van FC Eindhoven en staat er dus goed voor. Oude muntjes, een telefoon, een mes. Magneetvissers Lorenzo van 22 en Mikey van 17 trekken het allemaal boven water. Maar nu vonden ze iets van een heel ander kaliber in Alkmaar. Ja, het was even zeker natuurlijk. Had je het, ik had het niet verwacht hier ook. Dus ja, vuurwapen aan de, aan de magneet. Ik shockte wel. Ik dacht van yes, weer eentje. Ja? Weet je wel, dat is altijd wel iets dat je wel helemaal opkikt. De Magneet Boys, zoals ze zichzelf noemen, belden de politie. Die nam het wapen mee en gaat onderzoek doen. Maar nog op dezelfde dag kon de politie weer komen opdraven. We zijn hier aan het magneetvissen, Alekmaar. Ja. En we hebben een hele scooter eruit met kenteken en alles. Een hele scooter? Ja, maar ik zie nu weer een gestolen scooter. Jullie houden de politie wel bezig, hè? Jazeker, die is lekker druk. Het weer nog, vandaag overal droog met sluierwolken. Af en toe wat zon. Het is 16 graden aan zee tot 20 in Brabant. Morgen weer veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Hoever 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergaasmeer, de Nieuwe Meer bij de Koentunnels dat 2 kilometer file.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 Het uh, rennen uiteraard nog uh, op dit moment in uh, Italië met uh, Giro. Maar uh, ja, binnenkort gaan we weer uh, naar uh, Frankrijk. Gaan we weer een reisje doen en dan uh, komen we uit bij de Tour de France. Want uh, weet je, enig idee wanneer uh, dat ook weer is? Begin juli of eind juni, toch? Je, je, je overvalt me er even mee. Maar ja, dat is altijd leuk. Uiteraard, maar we zijn dus nog bezig met de Giro, man. Ja, is, ja, ja, ja. ja. Kan ja, ja, ja, maar... jij kijken hoeveel kilometers er nog moeten? Uh, eh, links. Nee, oh, links 31.2, klopt dat? Ja, dat kan 31, ja. nog 31 kilometer. Ja, ja, ja. ja, dat ja we hebben ja, finish ja. nog mee kunnen pakken. Maar wat voor de autosportliefde ze natuurlijk veel belangrijker is... is dat de kwalificatie is begonnen en we zitten nu in Q1... En die is om vier uur gestart. Nou, het komende uur, Pit Report, zullen we nog regelmatig uh, terugschakelen. Naar bijzondere ontwikkelingen tijdens die kwalificatie. Voorlopig uh, tien minuten uh, oud. En uh, PRS momenteel de snelste tijd op 1.20.447. En een heleboel zijn in een outlap, uh, Waaronder natuurlijk uh, Hamilton, Russell, Leclerc. En even kijken, waar hebben we... Onze grote vriend Verstappen, Verstappen. Ja, nog geen tijd. Nog, nog geen tijd. Ja, nu wel. 1 20 0, 9, heen, <laughs> is Gelijk de snelste. Maar in ieder geval uh, Red Bull momenteel uh, 1 en 2. Maar ja, dat gaat natuurlijk allemaal nog veranderen. Ja, maar, het, het is straks 5 minuten oud. Hè? Je zei 10 minuten oud. Uh, maar, uh, ik dacht 10 minuten. Nee, ze hebben nog 10 minuten te gaan. Uh, oh ja, het is, <laughs> uh, ja, dat kan ook nog. Ja, ja, ah, ja. geen fiets. In ieder geval, uh, uh, we, de Formule 1-kwalificatie uh, op het circuit van Barcelona staat natuurlijk op de agenda voor de derde uur. Verder hebben we natuurlijk uh, zometeen nog uh, Marken uh, SV tegen Zandvoort SV. Dat is een hele spannende gebeurtenis. Uh, ja, die afgekeurde, of tenminste niet goedgekeurde uh, goal in de eerste helft. Maar de stand is momenteel 0 tegen 1. Zandvoort. Nee, klopt niet. Klopt niet meer? Nee. Oh. 0 tegen 2. Nee! Yeah, 0 tegen 2. Zijn we helemaal up to date hoor. het komt net, net binnen. Dat ja, helemaal is. goed. We gaan zo meteen weer schakelen met Jan over uh, hoe is die tweede goal tot stand gekomen. Uh, als we tijd hebben, gaan we natuurlijk nog even gaan kijken naar de, de hockey. De hoofdklasse-hockey voor zowel de dames als de heren. Want de play-offs zijn uh, dit weekend. Er waren vorig weekend en dit weekend. Het gaat over de best-of-three... En uh, hoe, dat, hoe dat er allemaal voor staat, daar later ook nog even een update over. En natuurlijk als we de tijd hebben en het lukt allemaal... ook nog even de finish van de, deze etappe van het Giro d'Italia. Dus een vol sportuur uh, om het zomaar eens te zeggen. Natuurlijk uh, gepland half vijf het dieren van de week. Uh, deze week hebben we Bibi. En het gedicht van de week hebben we ook gepland om kwart voor vijf... Wondervrouw. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Nou, nog nee. Minuten te gaan in uh, Q1 en we zien een, een beetje bekend beeld. Hè? Want de eerste twee plekken zijn uh, Ferraris en daar twee achteraan 3 uh, en 4. De bij de Red Bulls uh, met uh, Verstappen op plek 3 en uh, Perez op uh, plek 4. Uh, maar er gaat nog heel wat gebeuren hoor. En uh, uiteraard blijven we dat voor jou volgen. Verder hebben we in dit uur, als we nog tijd hebben, ook heel veel uh, lekkere muziek. Waaronder deze. Hier is standje lager. Oh, I'm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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En niet vergeten van de zomer gewoon lekker uh, je radio meenemen als je naar Zandvoort toekomt. En op uh, DHB kanaal 6A kan je ook uh, luisteren naar uh, het radiostation in de hele regio. Dus... Uh, Neem je radio mee en uh, ren uit strot en geniet van het mooie weer deze zomer. Met nu de Backstreet Boys. Even in my heart, I see, you're not being true to me. Deep within my soul, I feel, nothing's like it used to be. Sometimes I wish I could, tonight I'm done. Impossible as it may seem But I wish I could So bad, baby Quit playing games with my heart With my heart My heart I should have known from the start from my heart And De, de single van uh, The Backstreet Boys en uh, Quit Playing Games With My Heart. We gaan weer naar uh, Marken toe, naar uh, Jan van der Leden... wat we naderen zo'n beetje het einde van de wedstrijd van vandaag. En volgens nou, mij... even. Ging... Uh, oh, doe oh, nog up, eventjes. Uh, Zie je wel, zijn ze toch uh, een beetje uitgelopen waarschijnlijk? Ja, de scheidsrechter is er net even uit geweest. Hij oh. houdt in zijn hoog, dus... Oké, uh, oké, okay, okay, ja, dat, dat kan Oh, dat kan uh, gebeuren, dus we hebben nog wel ja. even te spelen. Maar heb jij goed nieuws voor ons? Nou ja... Dat heb je gezegd, hè? Het staat 0-2. Ja, oké, okay, maar dat mag ja, jij nog even vertellen voor de luisteraars. Het was echt een schitterende avond met uh, Nigel Berg en het water. Ze speelden heel goed samen en Nijtsel kon het een heel mooi afronden. Kijk, dat zijn uh, hele goede berichten. En zojuist op het moment dat uh, vlak voordat uh, dat het gebeld werd... ...was het de uh, vriesjes neergelegd werd in het stadgebied. En we kregen een penalty te nemen. En Natuur, dit is gewisseld natuurlijk, dit water en natuurlijk Christine ging hem de aanloop nemen, dat we het er niet weten. <laughs> Vertel! Nou, het wordt nu, nu 1-2 voor hem. Voor ons, hè? Eh. het ja. scoort dus. Maar Nijtsel die miste zijn strafschop tegen de palen, dat was helemaal jammer. Ik denk al, ik mis een doelpunt in één keer. Ja, anders had het nu 1-3 geweest. Ja, en nu komt Barker weer dichterbij en kunnen nog spannende minuut gaan worden. Absoluut. Ja, willen knijpen. Maar ja, we zijn wel sterker hoor, moet ik eerlijk zeggen. De hele wedstrijd zijn we sterk geweest door kansen kansen gemist, we hebben schitterende schoten gehad, pech gehad, ik weet niet hoe heet het. Ja, nee, ja, ja. Dat, dat, dat zeiden we aan het begin al. Het, is, het, is, het zit net niet mee, eigenlijk. Jan, heel hele hoop herrie Wat? je niet. Het is een beetje wat bijen. Ja, dat, dat, dat horen we wel. Een hele, hele je. Nou ja, hey, Jan, als, het, als er weer nieuws te melden is, horen we het graag van je. Ja, ik laat het. We kunnen je bijna niet meer verstaan van de herrie. Wat gebeurt er allemaal? Nee, die, die marken uh, zijn op het trust, die marken en die maken een beetje veel Ja, dat blijkt wel weer. Nu is het uitermate spannend. Ja, ja, ja, ja. Nou, ga gauw we weer kijken. Inspannend en uiteraard straks een gezellig een uh, feestje na afloop. Ja, zeker wel. Nou ja, geniet ervan, dankjewel voor, uh, voor je verslaggeving vandaag, uh, Jan. Klaar gedaan. Oké, okay, Hoi.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 De, de single van uh, Billy Joel blijft een uh, hele mooie plaats. Voordat we naar uh, de pitreport uh, toe gaan... gaan we nog even uh, richting uh, Marken toe. Want uh, Jan van der Leiden, die stuurt uh, ons uh, heel veel uh, berichten. En uh, helaas geen goed nieuws, uh, Albert-Jan. Want we stonden net met 1-2 uh, nog uh, voor. En dan kan je merken hoe snel uh, dat, uh, dat gaat. Want het was, uh, even daarna werd het uh, 2 tegen 2... En in diezelfde minuut werd het in één keer 3 tegen 2. Oh. Dus uh, nou ja, het zag er heel somber uh, uit. Maar uh, gelukkig uh, werd uh, achteraf dat het doelpunt van 3 tegen 2 afgekeurd. Kan je daar niet mee beginnen? <hijen> <hijen> nee, maar zo zat ik ook uh, met die berichtgeving. En uh, is het toch 2 uh, tegen 2. En daarna. Uh, ja, ik moet er even van bij komen Geen berichten meer uh, van Jan van der Leden. Dus, nou ja, uh, en vermeldenswaardig bedoel... Uh, SP Zandvoort heeft een beta-doelsaldo. Dus die, als, het zo, als dit het einde van de competitie zou betekenen... Dan, dan hebben ze zich dus wel geplaatst voor de playoffs. Ja, sowieso. Maar goed, in ieder geval... Uh, Twee tegen 2, uh, uiteindelijk. Een wedstrijd dat je dacht van... Uh, nou, die gaan we gewoon uh, makkelijk winnen. Ja. Met een 0-2 uh, voorsprong. En uh, zo zie je maar weer. doet maar een andere wedstrijd denken van een ander team uh, onlangs. Een uh, landelijk team, wat dat ook had. Vertel. Ja, nou ja, vertel. Over uh, PSV ja, en ja, de, dergelijke. ik dacht het al. Ik dacht, wacht, dus, dacht. je wilde het van mezelf horen. Ja, die wacht, ja Oké, okay, nou ja. We gaan uh, pit reporten. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want ondertussen is ook nog de Quali bezig in Spanje... op het circuit van Barcelona. En ook die volgen wij vanmiddag, Albion jan Want ja, daar is ook wel het een en ander over te melden. Nou, de eerste vijf die niet door Q1 zijn gekomen... dat is Vettel, Alonso, Stroll, Albon en niet te vergeten Latifi. En de drie snelste in Q1 waren allereerst op Leclerc... was de snelste, gevolgd door teamgenoot Sainz... en Verstappen op een derde plek. Dus ze maken zich op voor Q2. We houden het voor u in de gaten. Ander nieuws. De leiding van de koningsklasse van de autosport... keek aanvankelijk onder meer naar een vervangende race in Qatar... of naar twee Grand Prix's op rij in Singapore door het wegvallen van de geschrapte Grand Prix van Rusland op 25 september. Maar ook die uh, opties zijn na constructieve gesprekken afgeschoten. Qatar kwam in de knel met het oog op het WK voetbal later dit jaar... en ook de hoge temperaturen eind september zorgden voor twijfel. Voor Singapore waar gereisd wordt op het straatcircuit... zou het een hele helste klus worden... om het gebied rond het circuit twee weken lang lam te leggen. Door de beslissing uh, kent dit seizoen niet twee, maar één zogeheten triple header. Direct na de zomerstop volgen uh, de Grand Prix van België, 28 augustus, Nederland 4 september en Italië 11 september. Direct na elkaar. Na twee weken in een rust volgen dan de races in Singapore 2 oktober en Japan op 9 oktober. In ieder geval 22 races, uh, maar in plaats van 23. En dan ook het nieuws over de Dutch Grand Prix in Zandvoort blijft enorm in trek. Inmiddels is het duidelijk dat alle tickets voor de zaterdag en de zondag van de editie van dit jaar, 3 en 4 september, zijn uitverkocht. De normale kaarten waren al lang en breed vergeven, maar ook de hospitality tickets voor zowel de vrijdag, zaterdag als zondag zijn uitverkocht. Dat geldt ook al voor de editie van 2023. Voor de vrijdag met onder meer de eerste twee vrije trainingen zijn er via supermarkten Jumbo al jarenlang, sponsor, al jarenlang sponsor van Max Verstappen vanaf 18 mei via verschillende acties nog tickets te bemachtigen met 50% korting. Het is geweldig dat alle tickets voor de zaterdag en zondag verkocht zijn, zegt sportief directeur Jan Lammers daarnaast is de Dutch Grand Prix ook een enorm succes onder het bedrijfsleven. Het is een mooi nieuws voor alle racefans dat er met de actie van Jumbo nog tickets zijn voor de Super Friday. Deze dag belooft dit jaar een nog groter spektakel te worden dan in 2021. Prachtig natuurlijk om dit te beleven met zoveel mogelijk Nederlandse fans... voor wie het kopen van een ticket voor deze actie van Jumbo zo bereikbaar mogelijk wordt gemaakt. Op naar een fantastisch Super Friday en op naar een weekend vol race spektakel en entertainment tijdens de Dutch Grand Prix op 3 en 4 september. Goed, we kijken even op ons tv-scherm. We hebben het over de Q2. Die zijn nog ruim 13 minuten aan de gang en het zijn mooie beelden van toeschouwers, maar er wordt dus nog niet gereest. We houden u op de hoogte. Oké, okay, uh, dankjewel uh, Albert-Jan voor uh, deze pit-reports. Heb ik uh, nog uh, nieuws uh, vanuit uh, Marken? Want uh, nee, hè? Ja, helaas uh, toch 3-2 geworden. En uh, ja, geven we de wedstrijd aan het eind uh, gewoon nog weg daar in Marken. 3 tegen 2. Ik even over naar, naar Mark en naar Jan van der Leden. Want uh, Jan, uh, ik kreeg allemaal berichtjes uh, van je en uh, ja, ik dacht steeds van nou, dat zal wat eindstad worden, maar wat is er allemaal aan de hand? Ja, nou, achterna werden gescoord, uh, wij scoorden, zij scoorden, we kwamen voor, uh, zij, zij trokken weer bij. Het was, het was echt heel mooi, het echt een supermooie wedstrijd. Hij is nu wel ten einde. Het is, is, is, is nu afgelopen de eindstand is 3-3. 3-3 geworden, ja. Nou, ja. het was wel echt bloedspannend volgens mij aan de tijd. Het eind. Het echt ontwijspannend. Jeetje, mineetje. Maar, maar, maar zonder dat we het weggegeven hebben. De laatste dorp dat ik eigenlijk niet zit. ja. Voor Mark is het ook verdiend. Nee, ja, inderdaad. We kunnen er uh, vreden mee hebben. Ja, uiteindelijk uh, gelijkspel. We stonden al gelijk. Althans, uh, op doelzal stonden we net voor natuurlijk. Ja. Maar... Uh, ja, dus een uh, nou ja, mo mooie wedstrijd. Een mooie wedstrijd. Nu tijd voor, uh, om het samen toch wel even te gaan vieren, denk ik. We gaan even gezellig samen zijn. Zo is het. dankjewel Jan, voor je bijdrage. En uh, ja, de onverwachte 3-3 is de eindstand ja. van uh, deze wedstrijd. Tot uh, volgende ja. week. Dank je. Hoi. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond.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 is in Marken daar 3 tegen 3 geworden. De eindstand van, dat is echt de eindstand van de wedstrijd... van vandaag, Marken, SV, Zandvoort. Allebei een puntje, inderdaad. En ze stonden al wel heel dicht bij elkaar. En dat blijft ze natuurlijk ook in de competitie van dit moment. Nou, zou ik eigenlijk moeten zeggen... we gaan live schakelen naar Barcelona... naar onze verslaggever die daar ter plekke is, Albert-Jan Vos. Ja. Maar dat mocht hij willen... Want je moet het gewoon vooraf je schermpje doen. Want uh, we zitten nog in de Q2 en de laatste minuten gaan in van die Q2. Ja, maar ze staan, de, de top 10 staat momenteel in de pits. En uh, wellicht dat er nog even een snelle ronde uitgeperst gaat worden. En daar hoop ik dan wel voor voor stappen. Want hij heeft momenteel de, de zesde tijd uh, neergezet. En uh, Russell en Hamilton op één en twee. Drie de Mercedes per... zijn de Mercedes, terug. De Mercedes zijn terug. Ze hebben het gehobbel gevonden... Wellicht dankzij uh, Vettel en consorten... want die staan in dezelfde windtunnel als Mercedes... omdat ze een Mercedes-motor hebben. En er is een dikke heibel in de achtergrond... Van, uh, dat er uh, informatie gelekt zou zijn vanuit uh, Red Bull... of naar het uh, naar, uh, team van Vettel. En daar kan natuurlijk Mercedes dan ook weer van profiteren. Maar goed, daarover uh, wellicht volgende week meer. Wij gaan ons focussen even op uh, bb ja, Want... en als stelt zichzelf even voor? Ja, ik ben een knappe, al zeg ik het zelf, kruising boeliedame van 7 jaar oud. Door een uitwisseling ben ik nu op zoek naar een nieuwe plek. Ik zat al ruim 12 maanden in een ander asiel. De mensen hier snappen er niks van. Ik ben echt een leuke clown volgens hen. Ik ben vriendelijk naar mensen en gek op aandacht en spelen. Verder ben ik heel zacht aardig en wil ik eigenlijk alleen maar mijn uiterste best doen. Soms denk ik dat ik het niet goed doe en dan voel ik me zo schuldig dat dit gewoon. Maar dit is gewoon hoe ik ben. Een baas met geduld en een zachte begeleiding is wat ik zoek. Kinderen in huis lijkt me prima vanaf een jaar of zes. Dan wil ik ze wel best ontmoeten om even te kijken of het klikt tussen ons. Als mijn baas dit goed begeleidt, komt dit vast ook goed. Als, je eenmaal, als ik je eenmaal ken en leuk vind, ben ik gek op aandacht en knuffelen. Ik kan ook gekke trucjes voor koekjes en ik sloof me graag, daar graag aardig voor uit. Heel hard rondjes rennen op een speelveld is een van mijn hobby's. Andere vier voeters, daar moet ik niks van hebben. Sorry, hoor, maar voor mijn taalgebruik, maar dat is een dikke vette nee. Ik hou ze graag op afstand en ben liever met jou aan de wandel. Ik kan ze goed negeren, hoor ik, uh, hoor ik weet namelijk dat ik veel leuker ben. Ik loop netjes aan de riem en kan ook heel goed luisteren. Als u zorgt dat ze op voldoende afstand blijven, dan gaan wij samen veel plezier beleven. Een baas die het dus niet erg vindt mij uh, altijd aangeleind uit te laten en losloopgebieden te vermijden, dat is namelijk wat ik zoek. Even alleen blijven lijkt mijn verzorgers hier geen probleem. Ik ben een vrij rustige dame en sloop niet. Ik ben ook netjes zinnelijk en ga rustig liggen tot je terug bent in de hon, uh, huiskamer. Een huis waar het opgebouwd kan worden zou heel prettig zijn. Een nieuwe omgeving is altijd wel spannend. Heeft u dat fijne plekje waar ik mezelf kan zijn en kan uitbloeien tot een, een vrolijke dame van bijna zeven jaar oud?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 Voor het dier naar het Kennen Thuis aan de Keizersstraat. Na de laatste twee minuten zijn we ingegaan van Q2. Daarover straks nog veel meer. En we hebben een heel mooi gedicht van de dag. Dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Al ruim 31 jaar hier in Zandvoort met nu Dionne Warwick en The Heartbreaker. De single van Dionne Warwick en The Heartbreaker. Nou, Q2 is voorbij, Albert-Jan. En jij hebt dat nog voor ons gevolgd. Ja. aan het eind van die Q2 gebeurde er nog vanuit een en ander, wou ik zeggen. Ja, ik blijf aan het schrijven. Jeetje, minetje. Afgevallen zijn Norris, Ocon, Tsunoda. Hoe spreek jij dat uit? Ja, Zoe. Tsunoda, Gasly. En die laatste was? Ja, die Zoe. Zoe, ja, klopt. Die zijn eraf. Uh, maar uh, ja, Verstappen verbaast Jan en Alleman weer. Hè? Hij uh, staat toch op een uh, eerste plek uh, na Q2. En dan uh, hebben we Sainz, Russell, Hamilton. Dus de Mercedes'en die daar zijn, uh, zijn, die doen het ook uh, goed. Dan hebben we nog uh, op een vijf verrassend mooi Magnussen uh, uh, van Haas. En op een zesde plek Perez, zeven Leclerc, acht Bottas. Ricky Jardo heeft net op het nippertje nog in de laatste top 10 weten te rijden. En op de tiende plek Mikkel Schumacher, ook van Haas. Dus twee hazen bij de top 10 en al, al uh, klaar voor zometeen Q3. Nou, dat is heel mooi en uiteraard blijven we dat ook volgen. Maar zometeen hebben we eerst een heel mooi gedicht van de dag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Zandvoorts. Dat gaan we doen na deze plaat uit de jaren 80. Lekkere disco-klassieke It's She Daily en Say It, Say It. Dus op deze zaterdagmiddag 21 mei. We zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. En hij ja, zit er waarschijnlijk op te wachten. Het gedicht van de dag, een hele mooie vandaag. Wondervrouw. Het is alweer een tijd geleden. Je zat bij me in de huiswerkklas. Ik had toen al meteen gezien dat jij, dat jij bijzonder was. Ik ben je uit het oog verloren, je ging bij mij vandaan. Nu ik je weer gevonden heb, laat ik je zeker, zeker nooit meer gaan. Jij bent alles wat ik wil. Jij liep voorbij, mijn hart stond stil, een wondervrouw. De zon brak door, daar was je dan. Je keek me aan met die ogen van jou en ik dacht, wauw.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 Ik alweer een tijd geleden, je zat bij me in de klas Ik had toen al meteen gezien, dat jij bijzonder was Ik ben je uit het oog verloren, je ging bij mij vandaan Ik ik je weer gevonden heb, had ik je de weer gehoor. Jij bent alles wat ik wil, je liep voorbij, mijn hart stond en rond Je keek me aan met die ogen van jou en ik dacht: wow. Mijn oom is uitgekomen, waar heb je al die tijd gezeten? Waar was je nou? Sinds je in een leven bent voel ik liefde ongekend, dat komt allemaal door jou. En we hadden inderdaad een heel mooi gedicht: De Wondervrouw. Zometeen hebben we geen uh, entertainment voor uh, jou. Maar we willen nog wel even uh, graag een uh, artiest uh, in het uh, zonnetje zetten, Albert-Jan. Klopt. Uh, tegenover mij is aangeschoven Mike uh, Nieuwenburg. Welkom in Zandvoort. Ja, dankjewel. Welkom dat je er bent. Ja, leuk. Uh, je hebt uh, je eerste single uitgebracht. Ja, klopt. Uh, mijn eerste single die is uh, 30 maart uitgekomen. En uh, ja, hij doet het goed. En uh, ben je dit begonnen met zingen of ben je al langer bezig Nou, ik zing, zing nu uh, drie jaar en uh, ja, ik ben een beetje gaan zingen door vrienden, familie die uh, veel zingen. Ja, zo ben ik het ook gaan proberen. En ja, toen zeiden mijn vrienden van, goh Mike, dat klinkt toch best wel leuk. Ja. ja, en zo ben ik er een beetje ingerold. Ja. Maar goed, drie jaar bezig en op een gegeven moment krijg je toch contact met een, een, een, een, een muziekstudio, De Boom, als ik het goed ja, heb. Ja, De Boom. De Boom, De Boom. En uh, dan komen die dan naar jou toe of ga jij naar hun toe en zeg je van, ik heb, ik heb een single, ik wil hem uitbrengen. Of zeggen zij zeg, van, we hebben van jou gehoord. Ja, nou ja, het is uh, zeg maar zo van, uh, uh, ja, ik heb een playlist en daar stonden best wel veel liedjes op. Ja. En er zat al veel langer in mijn hoofd om een... Uh, om een liedje uit te brengen. En ja, toen ben ik op gaan zoeken waar, waar dat soort nummers naar worden gemaakt. Nou, toen kwam ik bij de Boomstudio Studio uit van Frank Verkoo. En uh, ja, die heb ik telefonisch benaderd en uitgelegd uh, wie ik ben, wat ik zoek voor een liedje. Nou ja, daar, daarmee ging hij aan de slag. En uh, kwam hij met het product. Heb en, je de tekst zelf geschreven? Nee, ik heb hem. Uh, Is het uit het leven gegrepen? Dat wel, denk ik. Nee, ja, ik, heb, ik heb hem wel uh, zeg maar een. Uh, ja, ik wou, wou het wel over de liefde hebben, zeg maar. Ja. Yes. En uh, nou, dat hebt hij voor me gemaakt. En uh, ja, ik, was, uh, ik ben zeer tevreden. En nu de uh, nu, nu single gereleased is, om het zomaar eens te zeggen... Uh, dan ga je dus... Je bent nu de, bij ons te gast, maar ga je ook naar andere studio's uh, ja, in de zeker. landen? Ja, ik heb ook uh, heel veel telefonische interviews. Ik heb al een stuk of uh, 25 à 30 telefonische interviews gehad. En uh, ja, ik ben dan naar België geweest voor een interview... En, uh, ja, Zo. ik kom het hele land door uh, momenteel. Oké, okay. super leuk je bent ook actief op social media? Ja. En dat is, uh, welk, welk, welke, welke van de vele Nou ja, ik heb nog geen uh, eigen website. Die zit er misschien wel aan te komen. Um, ja, ik, heb, ik ben vooral actief op Facebook. Ja, uh, ja zoek me maar op, Mike Nieuwenburg. En, dan, uh... en de standplaats is Leiden? Ja, ik kom uit Leiden. Ah, okay. Ja, klopt. Dus, uh, nou ja, ik ben zo blij dat je in mijn leven komt. Is je nieuwe, nieuwe. Leven bent. Leven bent, ja, hebt, sorry. Ja, je <lacht> hebt gelijk. Uh, je, hebt, je staat op YouTube. Ja. En uh, we gaan hem nu voor je draaien. En uh, voor, voor de luisteraars en kijkers draaien. En ik zou zeg, zeggen, heel veel sterkte met je carrière, om het maar te zeggen. En we zijn erg benieuwd. Ja, en het is meteen ons laatste plaat alweer, Obetjan. Uh, ja, morgen zijn ze Ja, je hoeft hem nog niet te starten hoor. Oh, dus ja. uh, even voor de duidelijkheid. En uh, morgen zijn we er niet, dan uh, zijn we een, een dagje vrij... maar <laughs> volgende week wel weer natuurlijk op zaterdag. Ja, morgen zitten we in Barcelona. Ja, zeker. Morgen weer ja. een mooie Formule 1-race. En uh, de Q3 van de kwalificaties is momenteel uh, gaande. Dus uh, hou dat op de diverse kanalen in de gaten. Wij gaan eruit met een hele mooie nieuwe single van uh, Maaike Nieuweburg. Ben zo blij dat jij in mijn leven bent. Komt-ie aan. Lang dacht ik koprecht...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 schoon, genot wil dat dan uren doen, want zij, zij is voor mij, als een loodje uit de loterij. Kan mij, geluk niet op, en geloof me ja, zolang ik leef, ik altijd bij haar blijf, en haar